Twee uur. Gert Gruuk met het NOS-journaal. De remeers in het PSV-stadion in Eindhoven gaan gewoon door, meldt de organisatie. Gisteravond werd buiten het stadion een man gearresteerd zonder kaartje die zich verdacht gedroeg. Het bleek te gaan om iemand uit Amsterdam die mogelijk geradicaliseerd is en die een bekende is van de politie. Vanavond, morgen en dinsdagavond, staan er nog concerten in Eindhoven gepland. De organisatie is alert en de politie zet extra middelen in. Bestuurders van veel zorginstellingen verdienden vorig jaar nog steeds ver boven de balken en de norm van 178.000 euro per jaar. Met uitschieters van rond de 4 ton, dat zegt de vakbond FNV. 2016 was het laatste jaar waarin ze hun hoge inkomens konden behouden. Vanaf dit jaar moeten de topinkomens worden verlaagd naar de balken en de norm van 178.000 euro. Defensie wil ruim 2000 vrachtwagens kopen bij het Zweedse Scania. De trucks vervangen een groot deel van de DAF-vrachtwagens die in de jaren 80 zijn gekocht... Als voordeel wordt genoemd dat de Zweedse trucks modules kunnen vervoeren. Daarbij valt te denken aan een werkplaats, een commandocentrum of een cabine voor personeel. Autoimporteur Pon heeft jarenlang leden van de koninklijke familie speciale kortingen aangeboden voor leaseauto's. Dat schrijft de NRC. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix maakten geen gebruik van de speciale kortingsregeling. Maar zeker één ander lid van het koninklijke huis deed dat wel. Wie dat is wil de RVD niet zeggen. Niet alleen de Oranjes, ook bekende Nederlanders en sporters konden met korting een auto-leasen. Wilco Fiets, een van de twee mannen die ten onrechte zijn veroordeeld in de Puttense moordzaak, is zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries gaf Fiets een Poolse man en een vrouw gisteravond een lift naar het politiebureau. Daar voor de deur werd de man plotseling woedend en begon te steken. Fiets zou niet in levensgevaar zijn. Het weer, veel zon, hier in de Wolkenvelden, laten vandaag in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden en 24 in zelfs Vlaanderen. Morgen warmer tot maximaal 29 graden. Smiddags buien met kans op onweer. Dit was het nos DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Hoogmaat de drie kilometer door werkzaamheden. Op de Ring Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Drie kilometer voor Knop Nieuwe Meer. Op de A27 Breda richting Gorkum. Er staat door een ongeluk tussen Geertruinenberg en Nieuwendijk... ...vijf kilometer file met een half uur vertraging. Bij Nieuwendijk is één reis dicht...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 Nou, dat was even een uh, lekker uurtje tussen 1 en 2 bij CFM. Mario Zandvoort met Zandvoort uit Zandvoort. Dankjewel Mario, wij hebben genoten van je muziek. Het is uh, even na 2 uur, Jordi hoorde uit de jaren 80 met I'm Every Woman. En even na 2 uur betekent dat uh, wij er weer zijn, Albert Jan. Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur, 3 uur lang. Freds, de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag.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 nou, straks krijgen we te horen van Lex van Oren. zal de zomer al over zijn nee toch the Oh, my.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 Wordt het een stormachtige weerbericht? Dat hoor je straks van Lex van de Horem. Blijf daarvoor luisteren naar de Zalvoortse Radio. Met nu Nick Kershaw en The Riddle.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 Tot zover het uh, Nieuws in het kort. Hier is Bruno Mars. I'm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 You pick me up, then you pop me down Can't seem to find my way around you See what you think, when you don't think it now You lost my love, but someone found it This time I really mean it I hope it's clearly understood We hadden ze juist even een voorgesprekje uh, met uh, Lex van den Hoorn. Ik ben benieuwd wat voor weerbericht we zo dadelijk gaan krijgen over Jan. <laughs> ja, ik Je hoort in ieder geval uh, Jamiro Cry en Cloud9. Ja. Het is uh, twee over half, half drie. Hij is uh, aangeschoven in de studio. Goedemiddag Lex, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, <coughs> een beetje, beetje, beetje schoor. Ja, ik hoorde het daar.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 Facebook. En nog veel meer plekken vind je te leren van de Meteo-pagina. Dus gewoon het weer gaan volgen, dan heb je het juiste weerbericht uit Zandvoort. Thank <laughs> you. Ja, dus juist voor onze eigen weerman Lex van der Hoornen. Het weer voor de komende dagen wordt helemaal niet zo bed. Nee. Dat valt best mee, want ja, morgen graadje of 24 hier in Zandvoort. En dat is natuurlijk lekker tijdens de zomermarkt in het centrum van Zandvoort. En aankomende dinsdag wordt ook een mooie dag. Ja, want dan zien we de hele dag Lex van der Hoornen op het strand. Hè, graadje of 20, wat wil je nog meer? C'est un c'est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 Ze liep daarop, verder boven. Hij liep naar beneden. Ze liepen naar beneden. Ze liepen naar beneden. Ze liepen naar beneden. de midi. Ils se sont au bord du matin. Sur des vacances reprirent Ze jour de chance Ils reprirent alors chacun leur chemin we la Providence en se voeren een signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le. En als de zon schijnt, dan doet de frastaal muziek het altijd enorm goed op de radio. Dus.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 She smell like you, baby. Jammer dat ik die plaat nou net niet bij me heb. Helaas, helaas. Nee, we hebben het even over een andere single... die zou mooi passen achter het volgende bericht. Je hoort trouwens, Kit Kuhal en de coconuts en, en die kat. En laat ik nou precies weten welk nummer jij bedoelt. Ja. Maar misschien bij het gedicht van de dag... wellicht dat die daarna kan. Oh, Oké, okay, dus ik bedoel. ben heel benieuwd. Je bent nog niet van mij af. Ja, we hadden het er al over. Vanaf drie uur dan wordt het spannend in Parijs op Roland Garros. Tijdens de finale van de Dames...